Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Antoniusziekenhuis ziekenhuis in Sneek sluit per direct een operatiekamer. Er zijn te veel medewerkers ziek. 90 mensen kregen daarom vandaag een telefoontje dat hun operatie niet doorgaat. Drie operatiekamers blijven open voor geplande ingrepen en spoedoperaties. Niet alleen dit ziekenhuis komt met een personeelstekort... zegt de Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen. Het grote probleem is natuurlijk dat al die spoedeisende hulpen... eigenlijk maximaal werken of op de grenzen van hun capaciteit werken. Dus waarschijnlijk zal het betekenen dat in die andere ziekenhuizen... de wachttijden wat langer worden en in het ergste geval ook daar weer stops dreigen... maar dan voor een kortdurende periode. Maar dat betekent dat je als patiënt... Misschien of nog verder moet gaan reizen of nog langer moet wachten. Bij het Lage Land Ziekenhuis in Zoetermeer is de eerste hulp voorlopig drie dagen per week dicht vanwege een tekort aan personeel. Artsen mogen de behandeling van Archie van 12 stoppen. De Britse jongen werd in april bewusteloos gevonden door zijn moeder en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Artsen willen zijn behandeling al een tijd stoppen omdat hij hersendood zou zijn. De ouders probeerden dat bij de rechter te voorkomen, maar de hoogste Britse rechter heeft nu besloten dat de artsen de behandeling inderdaad mogen stoppen. In Spanje mag de airco in winkels, kantoren en restaurants vanaf volgende week niet lager dan 27 graden. In de winter mag de verwarming niet hoger dan 19. Die nieuwe regels heeft de Spaanse regering bedacht om gas te besparen. Ook moeten winkels, wanneer de airco aanstaat, hun deuren dicht houden. In winkels, in het OV, in de horeca. Overal zoeken ze nieuw personeel. Dat heb je vast wel meegekregen. Bij pretpark Juliana Toren in Apeldoorn hebben ze daar nu iets op bedacht. Heel jong personeel aannemen, vertelt de directeur. Waarvan we eigenlijk andere jaren 13, en 14-jarigen nooit aannamen. En we hebben nu toch gekozen om 13, en 14-jarigen ook aan te nemen. Zitten er wel regels aan. Als je 14 bent mag het werk niet te zwaar zijn. Moet er altijd iemand op je letten en mag je maar max 7 uur per dag werken... Vinden deze kinderen prima? Ik heb eigenlijk nog nooit ergens gewerkt. Ja, een bijbaantje bij een klantenwijk. En dan zit het in één keer heel anders. Dat vind ik dan mooi, geweldig. Ik vind het veel leuker als een normaal baantje in de supermarkt. Het weer vanavond droog en nog lang warm. Morgen dan wordt het tropisch. Ook dan zonnig, droog. En zo'n 26 tot 33 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 ZFMGS op de zondagochtend. Uh, mijn naam is Alco Beuving en uh, de samenstelling en presentatie heb ik verzorgd deze keer.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 En uh, vooral dit nummer is eentje die uh, opvalt. Uh, dus even kijken waar ik die had staan. Daar komt-ie. Komt-ie. The Arrival of the Birds.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 Een kleine drie-luikje over de muziek uit films. Ik zag het van de week toevallig staan op NPO Extra 2 dat Benjamin Herman de documentaire Project S gedraaid werd. Een documentaire over de Citroën Snoek. En daarin zit ook een mooi nummertje: Piscine au Boer de la Piscine. Een mooi nummertje: Benjamin Herman.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 stars above that shine so bright, the mystery of their faded light that shines upon our caravan. The memory of our caravan. is CD geworden. Two for the Road, Tara uh, uh, Minton en Ed uh, uh, Ababar en uh, Tara Minton... Uh, die kan eigenlijk ook nog fantastisch zingen en de hardop bespelen. Uh, hardop heb ik al eens een keer als themaatje in een ZFM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 Maar kleine, vrede hand, liet mij niet vrij. De regen deed me weer naar zee verlangen, Haar golven hielden mij ook heel gevangen. Het ochtend bladmang mee, het was van mij. Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van oorde boei van het land.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 Night, sweet confusion under the moonlight talking about that special night. Oh, special night to steal away the time is right. Sure, I couldn't believe my lips. Just skip a beat When you asked to take me walking down the street Oh yeah, I came here with my man Jim And here you are, stealing me away from him Oh, but if you don't do it, you know somebody else will If you don't do it, you know somebody else will If you don't do it, you know somebody else will Yes, we If you don't do it, you know somebody else will Hey, it's such a lie.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 Ja, dat zijn natuurlijk de klanken van Ronnie Foster. En die Ronnie Foster die speelt hem in het orgel. En deze beste brave borst heeft na 36 jaar een nieuwe CD uitgebracht. De CD is een reboot. Ik kan er een klein stukje van draaien. En dat ga ik nu ook doen.